Ik ben verliefd tot over mijn oren op Sophia Lone. Als ik naar een film ga, is het een maar Sofia. Geen andere vrouw kan mij nog bekoren dan zo.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 Naar Geen andere vrouw kan mij nog bekoren dan Sofia Lone. Alles het Ik heb mijn hart voor altijd. They...